Zes uur. Dorold Megens met het NOS-journaal. In de zaak van de decembermoorden achter rechter in Suriname... een aantal feiten tegen president Boutersen bewezen. Hij heeft zojuist de verklaring van de enige overlevende voorgelezen... Fred Derby. En noemde die zeer belastend voor Boutersen. Maar er is nog geen uitspraak. De rechter begon vanmiddag onverwacht met het voorlezen van het vonnis. Boutersen staat met 24 anderen terecht voor 15 moorden in december 1982... Bij een aanslag in Londen heeft een man op een onbekend aantal mensen ingestoken. Zijn meerdere gewonden, hoe ze aan toe zijn is nog niet bekend. De verdachte die een nepbomvest droeg is op de London Bridge doodgeschoten door agenten. De politie gaat uit van een terreurdaad, maar wil nog niet speculeren over het motief. Als het aan eurocommissaris Timmermans voor klimaatzaken ligt, komt er in heel Europa een kilometerheffing. Dat staat in zijn conceptplannen die in het bezit zijn van de NOS. Ook wil hij driekwart van het wegvervoer verplaatsen naar het spoor en het water. Verder wil Timmermans de uitstootrechten van de luchtvaart drastisch inperken. En ook het wegvervoer zal moeten gaan betalen voor de uitstoot. Als in maart het MH17-proces begint tegen vier verdachten... is dat volledig via een livestream te zien. Daarvoor is gekozen omdat er in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol... niet genoeg ruimte is voor alle belangstellenden. Nabestaanden kunnen de zaak volgen vanuit een congrescentrum in Nieuwegein. De Rijksrecherche zoekt uit hoe het kan dat delen uit het strafdossier over de zaak Ruinerwold naar de pers zijn gelekt. De Telegraaf publiceerde afgelopen dagen delen daaruit. Volgens het OM beschadigen die artikelen het lopende opsporingsonderzoek. In de zaak Ruinerwold wordt een vader ervan verdacht dat hij zijn kinderen jarenlang heeft vastgehouden. Het weer vanavond nemen de wind en de buigheid af, maar helemaal droog wordt het in de kustprovincies niet. De temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. Morgen valt er alleen dicht bij zee, soms nog een bui. Verder is het zonnig, 7 graden. Zondag veel meer bewolking, bij hooguit 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnhembroekhuis van de ANBB. Er staan nog zo'n kleine 100 kilometer file in de regio. Files met veel vertraging staan er op de A4. Den Haag richting Amsterdam voor het knopen de Nieuwe Meer. 6 kilometer kost je ruim 10 minuten. 40 minuten vertraging heeft het verkeer nog altijd op de A4 naar Den Haag... tussen Hoofddorp en Zoete Woude Dorp. Dan de A9 richting Diemen voor de afrit AMC, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Op de N200 richting Halvecht staat tussen de aansluiting met de A10 en Halvecht... nog 3 kilometer, kost je 10 minuten. En tenslotte op de N201 richting Zandvoort... tussen Hoofddorp en Heemstede, 3 kilometer en dat kost je een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. hier op deze vrijdag de 9 dus november bij Jeroen van der Brink op Dance Radio en ZFM. Je dus juist uh, Johnny Kill, ik zei het al, we gaan uh, lekker de uh, dansbare platen voor jou het aankomend uur uh, draaien. Uh, ik zie Cheryl Lynn van The Ricks Company, Jennifer Holiday, Midnight Star, The Cool Nose, Earth, Wind and Fire... Blijf hangen hier op Dance Radio en CFM. Zou meteen Elton Edwards, maar eerst Donna Allen. And I just want to spend uh, some time with you. En daarvoor we Don Allen en Sirius. En wat al net was, was de allereerste nummer 01 van de Classic Top 100, de Classic Top 80. Van Dance Radio, uh, Laser FM. Chat ja, van vorige week al uh, en, uh, met Felix Weenstra waren wij een van de initiatiefnemers naar Michael Cimbello, toen de tijd de programma leiden. Om op Audio's dag iets wat leuks te gaan doen. Nou ja, je ziet wat er van gekomen is, hè. Ja, zo so, meteen de the wixie Company en Rock Your World. My I and cut to be real? What? favorite dance tracks dance radio dance radio ben je vast vrolijk. De Weeks Company en uh, Work Your World. En uh, daarvoor draaiden we uh, Cheryl Lynn en uh, Cut To Be Real. Wat een... Ook zo'n fijne classic. Uh, ja, daar draai ik veel op feestjes. Ja, ja, ja. Het is uh, 7 voor half 7 hier. Dance Radio C.F.M. Straks voor jou nog een weerbericht. En ik zie zo meteen Midnight Star staan. Uh, maar de the, the playlist. Maar eerst deze. Ook een fijne classic van de Nighttime Lovers. Keep it over Jennifer Holiday. Just let me wait. Never come up. en Spend the Night. Het weerbericht komt er ook nog aan. Dus redig genoeg om te blijven luisteren, zou ik zo zeggen. Door met de muziek, hier is Carl Anderson en Magic. En daarvoor draaiden wij Carol Annison en Magic, dat ik vroeger op mijn kamertje boven met uh, huiswerk bezig was. En naar Freddy Maat zat te luisteren, naar de Soul Show. Die plaat, die, die kwam voorbij en ja, die moest ik toen hebben. Helemaal naar Rhythm Import in Amsterdam. Uh, nu helemaal gedigitaliseerd in WAF en alles. Ja, waar is de tijd gebleven, zeg maar. Ik zei het je al, het is tijd voor het weerbericht, al dus uh, opgesteld door de NOS. Uh, het blijft uh, vanavond droog. Dat is Goed nieuws, dus moet je gaan stappen. Het blijft voornamelijk droog. In het weekend uh, is het meest droog, maar koud. Met in de nacht en vroege ochtend, want inwaarts, een graadje vorst. Oeh, dat wordt krabben. En overdag een maxima van 3 tot 7 graden. CFM en dat voordat we fire. And fantasy. Ja, ja, ja, dus je hoeft voornamelijk vrij de plu mee te nemen. Dat kunnen we toch wel, uh, die, die conclusie kunnen we wel trekken na het zo Zometeen nog 60 Slat en hey, is your greatest dancer? Jawel, die gaat voorbij komen. Maar eerst ook een hele fijne classic. Bobby Thurston. en check out the proof. People let's dance get on your yourself freelance Yes.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 And a face that would make it humane Oh, what, what? De dames Sister Slash mag niet ontbreken vandaag op de 29 november. Hier is de greatest dancer. En de rijden we Bobby Thurston. en Check out the crew. We zijn alweer toe aan de laatste plaats. Ik ben niet helemaal weg uit het studio. Ik moet even de, de kerstvormgeving gaan klaarzetten. Ja, ja. We werken altijd een week vooruit, namelijk. Dus, ja, ja. Goed, ik spreek jou volgende week weer. Om vijf uur ben ik er weer. En ik zou zeggen veel plezier met de programmering van ZFM en Dance Radio. Als laatste plaat van dit programma Cameo.